...steeds meer gaan irriteren. Waarom? Ik dacht vroeger dat die ironie van hem zelf ironie was... ...maar dat is het niet. Het is zelfverdediging. Hij wapent zich bijvoorbeeld tegen kritiek. Ik denk dat ironie altijd zelfverdediging... Is. Een voorbeeld. De titulatuur. Als hij het absenteboek invult... Alleen voor intern gebruik. Dan schrijft hij consequent Dr. Haan en Dr. Balk. En sinds Dr. Randers in titel is geworden ook Dr. koning. Hetzelfde op interne briefjes, klatjes, op alles. Wanneer ze aankondigt op een bijeenkomst van de correspondenten noemt hij hen altijd Dr. Haan en Dr. Balk. Voor gewone <laughs> mensen die vaak alleen lagere school hebben. Daar is er wel ironie bij. Ja. Maar dan wel ironie die hem zelf geen kwaad doet. Dat is typerend. Klaar kan worden. Maar voor zijn generatie betekende de wetenschap nou eenmaal iets anders als voor ons. Dat is niet onzin, als je zo over de wetenschap praten je niet. Je moet vertellen van die medaille die hij kreeg, hoe hij toen reageerde. Ja. Vertel jij het maar, wat was dat dan? Uh, in Brus Brussel uh, uh, heeft hij met zeven andere geleerden een medaille gekregen. Voor zijn verdiensten voor de Europese cultuurgeschiedenis. Maar ik weet toch niet of hij er nou echt trots op was? Ik dacht het wel, maar mij irriteert hij niet zo hoor. Ik vind het nog altijd wel aardig. Ik zou het nou niet zo erg vinden als hij daar wel trots op was. Het is tenslotte zijn werk. Het is ook geen goed voorbeeld. Het is niet. Natuurlijk ben je op zo'n ogenblik gevleid. Ook als het de grootste onzin is. Ja, gevleid. Ja, maar gevleid noemen. Het gaat erom dat je vervolgens je onafhankelijkheid bewaait. Maar dat doet hij toch ook? Behalve dan in die kwestie naar huis, toch? Hij heeft dat nou wel verloren. Maar. Als een hem had gelegen, was Nijhuis eruit gegooid. Dat doe je niet als je je eigen positie onbelangrijk vindt. Wat is dat voor zaak? Dat is het ingewikkeld. Hij heeft geprobeerd iemand die ziek was eruit te werken. Waarschijnlijk omdat Van der Haar dat wilde. En toen wij tegen opkwamen, verschool hij zich achter het bestuur. Oh Jonas zit op de vensterbank. Laat jij hem er even in? Omdat hij niet tegen Van der Haar in durfde te gaan. Liet hij Nijhuis gewoon vallen. Dat is laf. Kom om in. Dag Jonas. Kom maar. Vreet hij geen vogels? <laughs> hij is bang voor vogels. Laatst was hier een muis en toen is hij van angst onder de divan gekropen. Net <laughs> als Beerta. <laughs> maar Beerta zet wel vallen. Hij laat ze alleen door een ander leeghalen. Maar zulke lafheden zijn wel beslissend voor je gevoel van eigen beide. Als het erop aankomt, verraadt Beerta zichzelf ook zo? Bijvoorbeeld doordat hij er niet voor durft uitkomen dat hij een verhouding heeft met Carl Ravelli. Dat moet allemaal geheim blijven. Niemand mag dat weten. En dat rechtvaardigt hij dan met de opmerking dat het individu zich moet aanpassen aan de gemeenschap. Omdat de gemeenschap het niet goed vindt, bestaat het niet. Vind jij dan dat je tegen de gemeenschap in moet gaan? <coughs> Ik vind dat je voor jezelf moet opkomen. Als de gemeenschap zegt dat ik gek ben... dan kan de gemeenschap barsten. Dat vinden we onszelf weer superieur? Moet ik mezelf toch soms een zak vinden? Nou. Misschien zou dat wel eens een keer goed zijn. Maar je hoort jezelf toch zeker geen zak te vinden? Oh, en waarom niet? Ik vind mezelf soms een enorme nou, zak. Om, omdat dat een rotstreek is. Omdat je geen zak moet willen Want zijn. Waarom zou je jezelf een maar... zak moeten vinden? Bijvoorbeeld omdat je tekortschiet vergeleken bij de mens die je zou willen zijn. Wat voor mens zou je dan willen zijn? En ik zou ook nooit een ander veroordelen zoals jij Beerta doet. Maar wat voor mens zou je dan willen zijn? Laat maar. Waar het om gaat is dat de mens die je zou willen zijn niet bestaat. Dat dat ingestampte flauwkul is om je klein te houden. Precies wat Beerta zegt, het individu moet zich aanpassen aan de gemeenschap. Je moet je niet aanpassen, je moet jezelf zijn. Ja, een, een mooie smeerboel zou dat worden dan ben ik maar blij dat ik wat dat betreft nog enig schaamtegevoel heb. Maar wat blijft er dan nog over? Niks. Ik zou ook net zo lief dood willen zijn. Maar zoiets mag je toch niet zeggen? Dat is toch een schande tegenover jezelf? Tegenover je vrienden? Laten we ook maar liever over iets anders praten. Lek jij de tafel. Tegen de wind in, van Harry Michaelis. Is dat wat? Ik vind het prachtig. Geef eens. Onwillekeur, bijna zonder het te merken, heb ik je ingelijfd. Bij de muziek die je niet raakt. Bij de taal die je niet spreekt. En niet verstaat. Bij mij van wie je niet houdt is de vrouw van Valdreven geweest. Ik vind er niets wel aan. Jullie mogen die keuken wel eens een verfje geven. Vind je? Zo, we kunnen aan tafel. Waar zijn jullie eigenlijk geweest in de vakantie? Auvergne. Hmm. Was dat wat? Oh, dat was Mieters. En Maarten? Verdomd Mieters. Frans? Hij zal toch niet weer gevlucht zijn? Godmaat weten... Hebben jullie bezoek? Ja, maar dat hindert niet. Dat is Klaas de Ruiter. Zal ik dan maar een andere keer komen? Nee, natuurlijk niet. Hij gaat bovendien zo weg. Dit is Frans Veen. Dat is Klaas de Ruiter. Dag, meneer. Zeg maar, oom Klaas, hoor. Zal ik dan maar hier gaan zitten? Ben je gevlucht? Nee, ik ben gewoon weggegaan. Ik heb tegen de psychiater gezegd dat het zo geen zin meer had en toen heeft hij me laten gaan. Ik werd daar gek in plaats dat ze me beter maakten. En hoe reageerde de psychiater daarop? Eerst wou hij me niet laten gaan, maar toen werd hij opgebeld en toen zei hij: Nee, ik heb op het ogenblik geen bed. En toen heb ik heel hard gezegd: jawel, u heeft mijn bed. En toen mocht ik gaan. Wel te gek. Ik vind je het verkeerd. Uh, nee, ik vind het heel goed. Ik begrijp zo'n psychiater alleen niet. Je vindt dat hij me had moeten vasthouden? Nee, dat hij zo onzeker is. Ik denk dat ze ook geen raad weten, denk je niet? Ik heb ze nu geschreven dat ik het verder zelf wel zal uitzoeken. Heel goed. En nu? Nu ben ik weer bij mijn ouders. Maar ik krijg waarschijnlijk een huis en ik krijg misschien ook een baan. bij Artis, bij een instituut. Wat moet je daar dan doen? Kevers tekenen. Dat lijkt me wel leuk, lijkt je niet? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Van sociale zaken. Mijn vader is vrijmetselaar en die directeur ook. Heb je alles eerder kevers getekend? Nee. Om Klaas is bij de NJN geweest. Die interesseert zich voor kevers. Oh. Ik ben ook bij de NJN geweest. Maar je interesseert je niet voor kevers. Jawel. Ga je weg? Ik ga maar weer eens. Ik kom er wel uit. Ja, tot ziens. Ja. Dag. Klaas. Wij hopen dat deze middag niet alleen voor ons, maar ook voor u een leerzame middag mag zijn. In het belang van de wetenschap die wij allen, u en wij, met zoveel toewijding, ieder op onze eigen bescheiden wijze dienen. Nee. Voor mij persoonlijk komt daar dan nog bij dat ik mij er bijzonder op verheugd heb... dat deze middag juist hier, bij u, plaatsvindt. Dat zeg ik natuurlijk altijd. Maar vandaag meen ik het echt. Lieve mensen. Ik mag wel lieve mensen zeggen, hè. Want de meeste van u ken ik al zo lang. Interessant. Vooral wat jij vertelde over het verzamelen van verhalen. Ik heb nooit geweten dat er nog zoveel van die verhalen in ons land te vinden waren. Ik ook niet. En van zo'n kwaliteit. Ja, er zijn mooie verhalen bij. Vond u het werkelijk ah, interessant? Maar waarom zou ik het niet interessant vinden? Ik had ook kunnen voorstellen dat u het een verloren middag zou vinden. Daarom nee. Dat is je bescheidenheid, Maarten. Jij kunt je nu eenmaal niet voorstellen dat een ander het interessant vindt wat je doet. Heb ik ook. Het is meer dat ik me schaam tegenover de correspondenten. Daar begrijp ik niets van. Die correspondenten hebben geen reden tot klagen. Alleen al wat jij over die verhalen en wat Ansing over het ploegen vertelde, maakte de middag de moeite waard. Trouwens, Juffrouw Han en Balk vond ik ook heel goed. Gelukkig dan mij. Je hebt geen goede beurt gemaakt bij buitenrust Hetteba. Hoezo? Je hebt gezegd dat je dacht dat het voor hem een verloren middag was. Hij vond dat een cynische opmerking. Cynisch? Omdat ik me erger aan die gewichtigdoenerij? Zoiets kun je nu wel tegen mij zeggen, maar niet tegen een lid van de commissie. Dat is ongepast. We moeten blij zijn dat buiten het maar belangstelling toont voor ons werk. Betekent dat dat ik geen kritiek mag hebben? Je mag wel kritiek hebben, maar niet als je mij daarmee afvalt. Ik neem je dat zeer kwalijk. Je mocht nu toch eindelijk wel eens weten wat je wel en wat je niet kunt zeggen. Om half tien hebben we een nabespreking. Goedemorgen, heren. Is mevrouw Moederman gewaarschuwd? Morgen. Ik heb haar gezegd dat we om half tien vergaderen, maar je weet hoe ze is. Wat maakt je dit hier toch altijd koud? Ga je eens kijken waar ze blijft. En Meirik? Meirik is hierbij niet nodig. Mevrouw Moederman, zeker weer vergaderen, want we zijn zo belangrijk. Ja, meneer koning, ik kom. Is Nijhuis niet? Ik zoek de presentielijst. Nee, hij is zich ziek gemeld. Meneer Koning, komt u eens. Ik heb wat voor u. Kijk. Een tekening van onze boerderij in Friesland. Die is voor u. Die heeft mijn vader getekend. Kijk u maar. A. Slofstra. Anne Slofstra. Zo heette mijn vader. Maar dan moet u hem toch zelf houden? Nee, want mijn vrouw wil de rommel niet langer in huis hebben, zegt ze. En daarom dacht ik, dan geef ik het aan u. Want u zult er vast wel een plaatsje voor hebben. En u hebt mij toen ook aan dit baantje geholpen. Nou, dank u wel. Ja, meneer koning, ik ben zover. zo ver. Ik ga met u mee. Ik ben er heel blij mee. Dank u wel.